City. In the punky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water. To me. 5.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Ja, Goedemiddag, welkom bij het derde en laatste uur van Zondag in Kennemerland. Zondag 17 januari 2010. Nou, We hebben dit uur nog heel wat te gaan. Behalve natuurlijk het, het sportnieuws en het regionieuws gaan wij nog even praten met de beheerder van Vogelhospitaal in Haarlem. Dat is Roel Draaier. Want uh, ja, de afgelopen weken is hij dagelijks in de weer om uh, heel veel vogels in Haarlem en omgeving, eigenlijk gewoon in de regio Kennemerland, te voederen. Die uh, ja, toch wel uh, ja, heel erg last hebben van de kou en vooral de honger. En vooral zwanen die komen in het nauw. En ja, zij zijn al uh, met uh, velen vertegenwoordigd in het vogelhospitaal in Haarlem. Nou, we gaan zo meteen praten met uh, Roel Draaier dus over uh, het voederen in Haarlem en omgeving. En uh, hoe uh, het verblijf is uh, voor de vogel in het hospitaal. En we blijven bij de dieren. Want we gaan ook nog even kijken in Haarlem bij de Kenner Sporthal. Want daar is namelijk op dit moment een, uh, uh, ja, een kattententoonstelling. En die kattententoonstelling is uh, georganiseerd door Felicat. Dit is een, uh, een vereniging voor uh, uh, ja, liefhebbers van katten. En daar gaat het toch voornamelijk om uh, ja, mensen die, die raskatten hebben. En uh, ja, zij kunnen dus meedoen aan een soort van uh, ja, uh, tentoonstelling. Maar ook van uh, een soort, ja, je, wordt, je kunt gekeurd worden. Of tenminste, de kat kan gekeurd worden. En uh, wie loopt er het mooist? Wie uh, ziet er het mooist uit? Dat soort dingen allemaal. Nou, uh, Sutia van is daar uh, naartoe. Het is de hele dag. Dus we gaan haar nog even vragen hoe, uh, ja, hoe deze... deze hoe noem je dat, hoe deze tentoonstelling ja, af is gelopen, want het is uh, volgens mij nog tot vijf uur, dus zometeen uh, daar nog meer over. Nou, ook natuurlijk muziek hier bij CFM Zandvoort en AW Radio met sp uh, sporten, met uh, oh, ik ben helemaal in de war. Met Zondag in land. hier is Robbie Williams met Trippin. First they ignore you and laugh at you and hate you fight you then you win When the truth dies very You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Williams met Trippen En uh, ja, het begint op dit moment weer te dooien... maar uh, de afgelopen weken was het uh, bar en boos. Het, het vroor ontzettend hard en ontzettend veel sneeuw... waardoor heel veel vogels uh, voornamelijk geen eten meer uh, konden... Ja, konden vinden eigenlijk hier in de, in de regio Kennemerland. En wie daar heel erg veel mee te maken heeft, is het Vogelhospitaal in Haarlem. En beheerder Roel Draaier is al weken bezig samen met, met vrijwilligers... om de vogels die nog, ja, die nog wel in, in, in de wakken zeg maar, verblijven, om deze te voederen. En uh, ja, we gaan eens vragen hoe, dat op dit moment er, hoe dit er op dit moment voor staat. Uh, Roel, goedemiddag. Goedemiddag. En, uh, nou, ik weet in ieder geval dat, uh, dat jullie al uh, heel veel meerkoeten en, en zwanen en houtsnippen hebben opgevangen. Uh, zijn er nog meer bijgekomen de afgelopen week? Uh, er is nog wel het een en ander bijgekomen, maar dat, dat is eigenlijk altijd wel zo. We hebben altijd wel vogels die, die binnengebracht worden die, uh, die in de problemen zijn. Dat gaat dan gewoon het hele jaar door. Maar de situatie is wel sterk verbeterd, uh, merken we. Want de aantallen vogels die binnen worden gebracht zijn uh, drastisch uh, verminderd de afgelopen dagen. Oké, okay, nou dat is in ieder geval mooi om te horen. Uh, want uh, ja, dat betekent toch extra werk. Want uh, nu uh, ben je ook vooral bezig om, om de vogels die nog wel uh, sterk genoeg zijn te voederen, toch? Ja, ja daar zijn we nog, nog steeds mee bezig. Ik, ik sta momenteel uh, in, uh, in heemsteden bij de, de brug naar Schalkwijk, zeg maar. Hier zit een enorme concentratie uh, watervogels nog steeds, uh, meer koeten en eenden. En die, uh, ja, die voeren wij op dit moment nog steeds bij... En uh, ja, de, we zullen in de loop van de week de situatie bekijken uh, hoe die verbetert. En mocht die zo ver verbeterd zijn dat het niet meer nodig is. Of omdat het ijs weg is, ja, dan gaan we de, voedsel, de voederactie weer beëindigen. Ja, want uh, klopt het dat je eigenlijk gewoon een heel rondje maakt in, in deze regio? Ja, ja, klopt ja. We maken eigenlijk een heel rondje uh, ja, om Haarlem heen, zeg maar. En ook gedeeltelijk door Haarlem heen. Uh, daar zitten de, de meeste grote concentraties. In bijvoorbeeld een plaats als Zandvoort uh, heb je eigenlijk maar één concentratie van watervallen, dus dat is in het binnenkwie. En uh, daar is al iemand uh, ja, die, die daar elke dag met brood komt. Dus daar gaan wij niet heen, want dat heeft niet zoveel zin. Maar in, in Haarlem, uh, Heemsteden en zeg maar tot aan de, de krukjes en Nieuwe Brug, uh, vijf huizen, tot, tot, tot die plekken uh, rijden wij allemaal. En dat doen we elke dag momenteel. Zo, nou dan, uh, dan ben je wel een paar uur bezig, denk ik. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat kost elke dag uh, zeker een uurtje of vijf. Zo. Daar zijn we dan mee bezig, dus uh, met, met twee mensen. Ja, dat wou ik zeggen, want uh, hebben jullie daar nog wel genoeg vrijwilligers voor? Ja, we hebben over, voor wat betreft de, de, de vooractie loopt alles prima nu. Uh, we hebben uh, voldoende brood in voorraad nu ook. Dus, uh, de, dus dan kunnen we kunnen in ieder geval de komende weken uh, hebben we daar meer dan genoeg uh, voor. Maar hoe kom je en... eraan? Sorry, even tussendoor aan, aan, aan al dat brood? Dat brood het, dat is gekocht bij een, bij een grote broodfabriek die ook aan supermarkten levert. En die krijgen dus heel veel brood retour wat, wat zeg maar uh, uh, ja, over is in de winkel. En het wordt dan nou normaal verwerkt uh, uh, tot paneermeel. En in dit geval hebben wij dat dus, uh, uh, hebben ze dat dus aan ons uh, geleverd. Oké. Okay. Om, omdat het de winter is, zeg maar. Dat, uh, dat, dat soort afspraken zijn altijd wel al te maken in, uh, in dit soort strenge winters, maar... Uh, Normaliter is daar een andere bestemming voor, maar uh, in dit geval uh, konden wij daar dus de hand op leggen. Oké. Okay. En uh, ja, goed, dat, is vooral, en dat was allemaal al gesneden brood, dus dat hoeven we ook niet meer te snijden. Dus dat, dat geldt ook weer een hoop werk voor onze vrijwilligers. Ja. En dat, dat staat nu allemaal al klaar in vuilniszakken. Dus uh, voor de, zeker tot en met vrijdag is er meer dan genoeg. Dus, uh, maar als het, de situatie zo doorgaat zoals het nu is, dan, uh, dan denk ik dat we tegen die tijd al gestopt zijn. Want. Uh, de, de sneeuw in Haarlem is al, eigenlijk al volledig weggedooid, dus er is weer voldoende gras beschikbaar. En het is nu eigenlijk wachten tot het ijs een beetje weggaat. En dan, ja, uh, ja goed, dan, uh, dan vind je de vals ook niet meer, want dan verspreiden ze zich weer over het water. Nu zitten ze nog een beetje geconcentreerd omdat er veel ijs ligt. En op het moment dat er, uh, zeg maar, uh, geen ijs meer ligt, ja, dan hebben ze dan is ook niet meer de neiging om bij elkaar te gaan zitten. Dus dan... Nee. Dan kun je wel een hele vaart afrijden en overal een beetje brood neergooien. Maar dan, dan wordt het een soort bezigheidstherapie en uh, daar hebben we toch echt de druk voor. Ja, want wat, uh, wat doe jij dan gemiddeld op zo'n dag? Uh, buiten de voederactie? Ja? Of, nou ja, buiten de voederactie. Ik ben natuurlijk beheerder van het vogelhospitaal. En uh, ja, wij krijgen het hele, uh, het hele jaar door uh, krijgen wij dus vogels aangeboden uit de ruime regio... En in de winter zijn dat, uh, ja, of winterslachtoffers, zoals in dit geval. krijg je allerlei vogels binnen, verzwakte reigers, verzwakte zwanen. Uh, is het geen winter, zoals de afgelopen dertien jaar, dan uh, is er meestal wel veel wind aan zee. Dus dan krijgen wij veel uh, uh, olieslachtoffers. Dat zijn dan uh, zeevogels die in aanraking komen met stookolie. Oké. Okay. Dat hebben we dus de afgelopen dertien jaar uh, heel veel meegemaakt, Want toen was het dus eigenlijk geen winter. Maar wel veel wind uit zee, dus dan, dan krijg je dus uh, die, over, die valse overwinteren bij ons voor de kust. En uh, ja, door illegale olielozingen komen die dan in aanraking met uh, stookolie. En die zitten dan op het strand uh, en ze worden opgebracht. Of, of ik haal ze zelf op, ik heb zelf een treinwagen waarmee ik dat dan, uh, waarmee ik dan op, het, uh, op het strand rijd. Dus helemaal dus, zeg tussen Noordwijk en, uh, en Amuiden. dus het is een aardig groot gebied. Ja. Ja, voor de rest krijgen wij natuurlijk allerlei uh, vogels die verward raken in vislijnen, die aan worden gereden, die uh, door katten worden gegrepen. Dus uh, ja, het is het eigenlijk het hele jaar door wel druk. Ja. En, en, en daar komt natuurlijk heel veel bij kijken, ook uh, qua organisatie en organiseren van... Zorgen dat er voldoende voer is. en de kantine, dat dat geregeld is voor de vrijwilligers. dat er voldoende koffie is enzovoort. enzovoort. Nou, dat, dat zijn de taken die ik daar uitvoer. Zeg maar. ja. ja, want ik, ik ben uh, afgelopen week ben ik even bij jullie langs geweest. en uh, ja, ik heb gezien er zijn ontzettend veel vogels. Uh, die, ja, die moeten allemaal uh, verzorgd worden. maar de hokken natuurlijk ook al, allemaal verschoond. Dus dat is ook al bijna een dagtaak. Um, ja. Maar jullie zitten midden in, in, in de stad eigenlijk. achter de, de kweektuinen, zeg maar. Um, ja, de ruimte is is beperkt. Ja, ja, de ruimte is, uh, is zeker beperkt. En uh, ja, ik, ik, ik ben in 1989 uh, ben, ben ik bij het uh, vogelhospitaal uh, begonnen als vrijwilliger. En uh, sinds 1998 ben ik dan beheerder. En uh, sinds die tijd ben ik tien uh, jaar lang bezig geweest met de uh, gemeente Haarlem om te, te komen tot een, uh, tot een grotere ruimte voor het vogelhospitaal. Het liefst op de huidige plek, maar desnoods op een andere plek. Maar tot dusver is dat nog steeds niet gelukt. Dus uh, de gemeente Halem is uh, nog niet doordrongen van het feit dat wij die ruimte zo hard nodig hebben. Ja, Alla. want uh, als je daar eenmaal bent, dan, dan is het duidelijk te zien dat, uh, dat jullie uh, ja, propvol zitten. Zeker ook omdat het voor de hele regio is. Ja, ja klopt. Ja. Het is, uh, het is, het is, er zijn in Nederland uh, aardig, best wel aardig wat vogelassillen. Maar uh, als we een beetje in de regio kijken, dan zien we dat de eerste richting het noorden, die zit in Krommenie En richting het, uh, het, het midden zit in uh, Amsterdam-Zuidoost. En richting het zuiden zit de eerstvolgende in Oegsgeest. Dus ja, de, alles wat daartussen valt, dat is onze regio. Dus, ja. uh, er komen zelfs vogels uit Purmerend uh, van de week. Dus, dus ja, het, je kan het schrik niet bedenken. Mensen kunnen, je kan moeilijk mensen weigeren die de moeite nemen... om helemaal uit Purmerend met een vogel te komen. Nee. Om het motto van het is niet onze regio. <laughs> maar, uh, maar goed, het zorgt ja. wel voor extra drukte. En uh, dan is het nu eigenlijk nog de relatief uh, rustige tijd. Want als je in het loop van de zomer komt, uh, in een keertje, in uh, juli of augustus, dan is het pas echt druk. Dan zit het echt propvol. Dat, dat is nog erger dan nu. Oké. Okay. Nou ja, ik hoorde vogels achter je al kwetteren. Dus uh, ik denk dat zij nog wel wat brood willen. En uh, Ja, ik stoor je natuurlijk ook op je ronde. Uh, Roel Draaier, heel erg bedankt alvast voor je tijd. En nog heel veel succes de komende week en nu met het uh, voederen. Oké, ook bedankt. Ja, oké, okay, graag gedaan. Even met je programma. Dank je wel. Nou, dat was Roel Draaier, dus beheerder van Vogelhospitaal in Haarlem. Ja, bent u geïnteresseerd om bijvoorbeeld ook daar vrijwilliger te worden? Dan kan dat. Check even de website www.vogelhospitaal.nl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 was Roy Orbison met Pretty Woman en uh, ja, we kennen het allemaal nog wel uit uh, de film van Rich met Richard Gere en uh, Julia Roberts. Uh, het is bijna half vijf. Ik ga nog eventjes kijken naar wat uh, nieuws. En uh, Café Bringman wordt nu eindelijk in Haarlem een grand café. Want uh, ja, sinds 19, uh, sorry, 1881 is het, uh, nee, 1981 is het gevestigd aan de Grote Markt. En uh, dit beroemde Haarlemse etablissement moet weer de sfeer gaan uitademen van zo'n 100 jaar geleden. Oh, dus het wel geopend sinds 1881. Nou, sinds twee weken wordt er al driftig en rigoureus gesloopt en verbouwd... En het zwarte plastic voor de ramen verhult eigenlijk al de koortsachtige bouwactiviteiten binnen. Nou, met het nieuwe interieur moet Brinkman een plek worden... waar zowel de Hardemer als eigenlijk iedereen in de regio zich weer thuis voelt. En dat hopen dus de uitbaaters Martijn de Vries en Jorge de Groot. Nou, de meeste hanemers die mijden eigenlijk wel dit café... want het komt vooral aan de inrichting, de kaart en, ja, laten we heel eerlijk zijn, de service... Maar De Groot zegt ja, we zijn heel erg hard bezig om daar ook verandering in te brengen. Want voor deze verbouwing hebben we een architect uitgezocht die een café kan maken. Waar je het gevoel hebt dat de zaak toch al honderd jaar bestaat. En we wilden beslist niet dat de mensen hier binnen zouden stappen in een hippe, moderne zaak. Uh, nou, voor meer nieuws kunt u ook nog even kijken op uh, www.michelvanbergen.nl Wat ik dus nu ook even ga doen. En daar zie ik bijvoorbeeld. Nou, we hebben al gemeld dat er een steekpartij is in de Havik, steekpartij was geweest. Na een ruzie in de Havikstraat. En dat Haarlem zijn eigen postzegel heeft. Nou, een wethouder Maarten Dievendal. Ja, die heeft heel veel. Uh, uh, ja, een soort van modder over zich heen gekregen. Spreekwoordelijke modder. Over de gladheidbestrijding in Haarlem. Want ja, dit extreme winterweer in Nederland heeft voor heel veel overlast gezorgd. Nou, in Zandvoort is er uh, in, in vele plekken goed gestrooid... maar op de kleine, kleine straatjes niet. Uh, maar daar moesten mensen dus uh, zelf verantwoordelijk voor zijn. In principe heb ik nog niet echt uh, problemen gehoord. Maar in Haarlem uh, waren er dus heel veel mensen... Die, uh, die vonden dat de gemeente te weinig strooide. En vooral uh, op het uh, gebied waar de veel voetgangers en fietsers uh, zijn... Maar uh, ja, uh, wethouder openbare ruimte, Maarten Dievendal, die zegt van ja, we, we doen zoveel we kunnen en we proberen toch vooral de grotere wegen aan te pakken. En uh, ja, blijkbaar op uh, papier was het beleid uh, goed, maar blijkt dus dat het uh, toch wel onvoldoende is uh, in de praktijk. En uh, ze gaan dus uh, uh, ja, terugblikken om te kijken of uh, en, en evalueren of hoe ze het dus de volgende keer beter kunnen doen. Um, nou, verder zie ik dat alle wedstrijden in de eredivisie inmiddels afgelopen zijn. Uh, er waren twee wedstrijden vanmiddag. Uh, NAC Breda speelde thuis tegen Ajax. Uh, daar is het 1-1 gebleven. Dat betekent dus uh, voor allebei een punt. NAC Breda en voor Ajax een punt. Um, ja, Ajax loopt dus voorlopig nog niet in uh, op PSV. PSV speelt dinsdag om 8 uur tegen Roda JC. Uh, ja, Utrecht heeft op dit moment... Uh, uh, speelde thuis tegen FC Twente. Maar daar is niet gescoord. Daar staat het uh, ja, dus 0 tegen 0. En zal dat ook blijven. Nou, dinsdag dus één wedstrijd. Uh, rode JC tegen PSV. En woensdag om 8 uur is FC Groningen tegen SC Heerenveen.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 Right. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Shakira was dat met Hips Don't Lie. Nou, ik lieg ook niet hoor, hoop ik hier op de, de radio. De, de CFM Zandvoort... Uh, en AB Radio met Zondag in Kennemerland. En we gaan even kijken naar wat nieuws uit Bloemendaal. Want uh, ja, de oude takkenronde van 7 januari... die is afgelast vanwege slechte weersomstandigheden. En inzamelaar Eco Support heeft een nieuwe datum hiervoor geprikt. En dat is woensdag 20 januari. Dus woensdag 20 januari. En het gaat hierbij om inzameling in wijk 3 en 4... Nou, tot die tijd vragen de, vragen de gemeente, zeg maar, de inwoners... om uh, ja, aan de, de aangeboden takken die ze op de openbare weg hebben... en de kerstbomen zolang dus in de tuin op te slaan... en pas weer aan te bieden op de dag dat uh, eco-support langskomt. Nou, de buitendienstcollega's hebben namelijk toch wel de goede gewoonte... om kerstbomen die op gevaarlijke plaatsen worden aangeboden weg te halen... en af te voeren naar de milieustraat. Maar goed, het is natuurlijk niet uh, hun taak om uh, alleen dat te doen. Dus als u uh, takken heeft of kerstbomen... Sla ze zo lang in de tuin op en uh, wacht eventjes tot woensdag 20 januari. Want dan komt inzamelaar EcoSupport dus de spullen ophalen. Nou, zometeen gaan wij naar uh, de Kennemer Sporthal. Want daar is uh, Soetja Vanette, Want zij kan ons meer vertellen over de hele grote internationale kattentestoonstelling van Felicat. Nou, dat dus en meer nog hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dit is uh, Mark Bolen en T-Rex met Get It On.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 Zo met Dragosta Dimte. Ik hoop dat ik het maar goed heb uitgesproken. Nou, we gaan eventjes uh, kijken naar uh, de 191ste internationale kattententoonstelling van uh, vereniging Felikat. Nou, die heeft plaatsgevonden in Haarlem. Of heeft plaatsgevonden. Die duurt nog tot een uur of zes. Uh, een, een eendaagse show voor alle Kattenrassen die er, de, zeg maar, bestaan. En uh, ja, zo'n zo zo kattentesttoonstelling be bestaat uit uh, bijvoorbeeld een uh, controle, een schoonheidskeuring, een, uh, een uh, best-of en weet ik veel, wat allemaal. Nou, Sutia van is daarbij uh, aanwezig. En uh, ja, ik wil graag wel weten: uh, wat vindt zij van al die katten bij elkaar? Hey, Lena, Ik Sutia. Hoi, goedemiddag. Hoi, ik ben dus uh nu bezig met de felikat. We zijn bezig met de best-of. En uh, nu worden alle katten die genomineerd zijn, die worden dan uh, gekeurd door de, ja, door de jury. Oké, okay, en waar worden ze op gekeurd? Ja, uh, op allerlei uh, ja, rassenmaten, standaarden, wat het beste is van, uh, bij elk soort uh, type kat. Nou, ik weet in ieder geval dat jij kattenliefhebster bent, dus hoe is het daar om tussen al die katten te zijn? Nou, helemaal geweldig. Eerst zag ik ze alleen in boekjes, boekje van die echte uh, raskatten. Maar nou kan ik ze in het echt zien en uh, ja, sommigen maken echt een grote indruk op me. Ja, kan je, kan je een beetje het verschil uh, geven tussen diverse rassen? Nou, je hebt voor mijn, mijn favoriet is de blitse korthaar, een grijze. En um, ja, die zijn heel klein en kort en um, ja, heel schattig om te zien. Maar dan heb je uh, bijvoorbeeld ook de Noorse boskat. Nou, dat is er bijna eentje. Ja, die ziet eruit of die zo uit het beeld komt. Zo. Dus, ja, dat is dus echt een heel groot verschil. En die zijn ook veel groter. Nou, ik was uh, vorige week... of Nee, twee weken geleden was ik bij een mevrouw in Haarlem thuis. Zij had uh, maar liefst tien raskatten. Dat waren oh. de, ja, de abbezijnen. Ja. Uh, heb je die ook gezien? Ze ja, hebben een zeg maar, soort eenhoorn, of uh, sorry, eekhoornstaart. Ja, ik heb ze gezien. Het lijkt heel erg op de links. En ze uh, zijn heel slak. En um, ja, die zijn ook heel erg mooi. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, hoe vinden de mensen zeg maar, die met hun kat daar komen... En ja, stel, die, die kat wordt gekeurd en het blijkt toch niet zo... Zijn. Is er veel teleurstelling? Ja, je ziet wel dat als, als een kat heeft gewonnen... dan uh, gaat ze helemaal uit hun dak. Echt waar? Uh, ja, Sommigen worden ook een beetje... Ja, wel teleurgesteld als een kat het niet wordt. Maar we zijn wel sportief onderling hoor. Ja? Dus uh, ze, ja, ze gaan gewoon weer naar de volgende wedstrijd door. Want uh, heb je veel mensen daar gesproken over, uh, ja, over hoe dat gaat en zo? Uh, ja, ik heb een uh, vochtje gesproken. Die komt uh, die de main koers. We lijken een beetje op de boskat. En uh, ja, zij zegt ook... Ja, je moet er zulke hoge standaarden voor doen, dat het, uh, als je hier staat, is het toch wel een, al, al sowieso al een grote prestatie. Oh. Oké, okay. en hoeveel mensen en hoeveel katten waren er aanwezig, denk je? Oh, er zijn echt ontzettend veel. Ik ga ja. het niet weten. Ik zie echt veel verschillende katten. Ja. Het is echt uh, kattenparadijs. Oké, okay. want uh, behalve katten zijn er dan ook bijvoorbeeld nog uh, stands met uh, speeltjes ofzo? Of, uh... Ja. Okay. Ja, je, hebt, uh, echt, uh, je, uh, je kan hier kleding kopen met uh, bijvoorbeeld een trui met uh, kattentekeningen erop en er is hier echt alles te verkrijgen. Zo was er ook een soort stinkkussen, nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Een stinkkussen voor katten? Uh, nee, een stink. Oh, sorry. stinkkussen. Nou, dat is heel grappig, want er zitten dan bepaalde kruiden in het uh, kussentje. En als er de kat ermee gaat spelen, dan worden ze er heel rustig van. Oeh. Dus dat had ik nog nooit van gehoord, maar dat verkopen ze hier ook. Oh, dat is wel handig voor katjes die nog heel jong en uh, springen in het velderig zijn en ja, zo. Ja, precies. Heb je er een gekocht? Nee, nee. Want, <lacht> nee, ik, ik, ik weet het niet hoor. Ik vind het een beetje, wel een beetje een raar iets. Ja? Ik weet ook helemaal niet wat er is in. Misschien zit er gewoon niet zo uh, inks in of zo. Dus oh dat ja. Maar niet. Nee. nee. <lacht> nee. Oké. Okay. Nou, ik wil in ieder geval heel erg bedankt uh, dat jij ja, aanwezig was uh, bij deze show van Felicat. Kat. Ja. En uh, nou ja, als je er nog uh, bent, uh, ja, veel plezier. En anders uh, bedankt in ieder geval voor dit moment. Is goed, veel succes. Dankjewel, doei. Ja, dat was talk talk met such a shame hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, ja, de uitzending van zondag 17 januari 2010. Het is bijna vijf uur, dus uh, heel veel plezier met de komende programma's bij AB Radio en ZFM Zandvoort. Het is bijna vijf uur. Ik laat u achter met Van Dikhout en Alles of Niets.